Shabbat shalom allemaal. Fijn om hier weer in de shabbatsrust te kunnen komen samen in gemeenschap. Ik uh, wilde vanmorgen met jullie nadenken verder over het Messiaanse evangelie. Hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan. Toen hebben we Jezaja 55 gelezen. En vanmorgen wil ik dat toepassen op de evangelist. Een messiaans evangelie, oké. Okay, maar hoe ziet een messiaans evangelist er dan uit? Iemand die het evangelie uitdraagt. Dat doen we ook weer vanuit hetzelfde hoofdstuk. Jezaja 55. Ik ga eerst schetsen, samenvatten wat we de vorige keer hebben gedaan. Om te weten van, wat is het evangelie? Dat moet je ook een beetje in een notendop proberen te gieten. Om te weten waar we het over hebben. En dan gaan we kijken hoe dat er nou uitziet. Iemand die, ja, dat evangelie in zich heeft en dat uitdraagt. Jezaja hebben we gezien, schetst twee Werelden, die wereld van slavernij, de wereld van structuren, de wereld van verplichtingen en de wereld van de tuin van Eden. Dat is in een tijd dat er een ballingschap is, de 70-jarige ballingschap. Dus de mensen die dat hoorden, die waren in slavernij. Die waren gedwongen in die structuren van bovenaf verplichtingen die aan opgelegd werden. Die waren niet vrij. Dus de situatie van slavernij en ballingschap was de situatie van alle dag. En de situatie van de tuin van Ede, van vrijheid, van kennen van God, die was er niet. Die was niet zichtbaar, of nauwelijks zichtbaar. Dat was namelijk de bedoeling dat dat in het beloofde land zou plaatsvinden. Bij de tempel en het feest vieren met God, de afgesproken ontmoetingen, de vrijheid te varen met hem en een land van verlossing te zijn. Maar dat was niet. In ballingschap. En dat kunnen we een beetje vergelijken met de tijd van nu. We zitten tussen de apostolische tijd in als het ware. Toen Yeshua zijn apostelen de wereld in zond. En met tekenen, grote wonderen en tekenen, het evangelie verkondigd werd. Dat was, wow, dat was explosief. Heel de wereld hoorde ervan. En dat zal weer komen als Yeshua terugkomt. Dan zal het weer explosief worden. Dan zal het... Torah vanaf de berg Sion gaan en dan zal dat heel de wereld bereiken tot aan de uiterste grenzen. Dat zal gigantisch zijn, maar daartussenin zitten we ook weer in een soort van ballingschap. Net als eigenlijk in Jezaja 55. We hebben verplichtingen naar de staat, we hebben verplichtingen en structuren die ons opgelegd worden. Als we een huisje willen bouwen kunnen we dat niet zomaar doen. We hebben van allerlei regeltjes en, en, enzovoort. En midden daarin schetst Jezaja, dus dat beeld van de tuin van Ede, vrijheid. Opstaan in vrijheid en voorspoed, God leren kennen. Midden in die ballingschap, hoe is het mogelijk? Nou, we hebben gezien dat uh, Jezaja daarvoor verwijst naar de rivier. O, oh, alle dorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, komt, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld. Zonder prijs, wijn en melk. Ik heb zelf nog een keer geluisterd naar de prediking van vorige keer, de opname. Want je vertelt hem wel, je geeft de preek wel, maar het luisteren, dat doe je dan eigenlijk pas als je de opname hoort. Het is mooi om ons voor ogen te stellen van die rivier, van de tuin van Ede, die, die bron van verrukking waar wij toe uitgenodigd worden. En hoe gebeurt dat dan? Dan wijst Jezaja naar de zoon van David, het verbond van David. En dat kan er maar één zijn, dat is Yeshua. De Messias die geboren is. En de naam van de Messias, die is over de aarde gegaan. Er zijn misschien nog wat kleine plekjes die dan, waar de naam nog niet is doorgedrongen. Maar zijn naam is gehoord. Maar dan staat er iets heel apart in Isaiah. In vers 5. U zult een volk roepen dat u niet kende. De naam van Yeshua is inderdaad over heel de wereld gegaan om een volk te roepen. Die Yeshua eigenlijk niet kende, want Yeshua kende Israël. Hij was in Israël, had hij opgetreden. En het volk dat u niet kende, dat volk dat dus overal bereikt werd, die kende Yeshua niet, zal naar u toesnellen. Nou, dat is gebeurd. Omwille van de Heer uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt. Maar er is dus geen kennis van elkaar. Yeshua kent het volk niet en het volk kent Yeshua niet. Zijn naam is wel verkondigd. Het kennen. In het Hebreeuws, ja. Door gronden. Als je iemand kent, dan ken je hem niet van naam, zoals wij, zeg maar, vanuit onze taal en cultuur en achtergrond denken. En kennis is iemand, ja, die ken ik wel, ja. Nee, in het Hebreeuws leer je iemand kennen door met hem op te trekken. Tot en met zelfs het woord yada kan ook gebruikt worden voor geslachtsgemeenschap. Het kennen gaat dus heel ver. Kennen in het Hebreeuws is dat je elkaar heel, van heel nabij kent. Dat je jezelf bloot durft te geven bij de ander. Wie ben je echt? Wat zijn de diepste overwegingen in je hart? Kennen we hem zo? Kennen we Yeshua zo? Kent Yeshua ons zo? Dat is waar het hier over gaat. Zijn naam is wel verkondigd over de aarde... Maar kennen we hem ook? En dan het volgende vers zegt het ook, zoekt, jawel. Een oproep om te zoeken. We hebben zijn naam nu gehoord, we hebben zijn naam ontvangen, maar wie zoekt hem nog? We hebben zijn naam gehoord en we hebben er een structuur opgeplakt. Ja, dat zit zo, de existentie is zo, de pre-existentie is zo, en we weten precies hoe het zit. En de verhitte discussies zijn erover. Over wie Hij is en hoe Hij functioneert en in elkaar steekt. Maar dat is niet kennen. Dat heeft niks met kennen te maken. Zoek hem. Want mijn gedachten zegt God, zijn hoger dan uw gedachten. Als wij menen te weten wie Yeshua is, zegt God. Er zijn twee gedachtenwerelden: die van u en die van mij. Dat is ingewikkeld, want wij willen zo graag God kaderen. Zo graag een structuurtje erop plakken. Hem zo graag kennen in een manier waarop we gewend zijn, uit ons leven eigenlijk, structuurtjes overal op te plakken, verplichtingen en wetten en weet ik wat. Maar het met hem kennen is met hem onderweg gaan. Zoeken. Ga op weg om hem te zoeken. Er zijn dus twee fasen. Yeshua's naam. Leren we kennen volgens Jesaja en vervolgens ga je zoeken op weg, ga je door de ervaring heen van het wandelen met God, om hem te leren kennen. Zijn naam kennen en hem kennen. Komt dan bij elkaar. Door hem worden we deelgenoot van de rivier en laten we ons door Gods geest leiden. Ik heb de tekst wel genoemd, maar niet uh, waar het staat en dat is uh, Johannes 7 vers 38 Wie in mij gelooft, zegt Yeshua zoals de schrift zegt Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien Nou uh, ja, de tekst uh, verse voor hoort er ook bij vers 37 Op de laatste, de grote dag van het feest stond Yeshua daar en riep Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken Dat is dezelfde zin als uit Jezaja Isaiah zei, o alle dorstigen, kom tot de wateren. En verwijst dan verderop naar Yeshua, de zoon van David. En hier zegt Yeshua, en hij vervult het dus daarmee, of hij laat zien dat het door hem dat water beschikbaar is. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus Yeshua gaat een stap verder. Wat Jezaja zegt, kom tot wateren en Jezua zegt, hier is het water, laat het in jou komen en wees een verlengstuk van mij als het ware om dat water in de wereld te laten stromen. En we hebben twee beelden gezien hoe dat gebeurt vorige keer. Dat was het, de tempelbeek van Ezekiel 47. We hebben gekeken naar de rivier die in die profeten, zeg maar, voren komt. En in Isaiah 47 zien we als de tempel hersteld is, dat er een rivier zal opborrelen en naar de dode zee stromen om leven te brengen. En Isaiah wordt uitgedaagd om zich in die rivier te begeven. En dat is wat Jezus ook zegt. Kom in mij in die rivier. Zodat je er deel van wordt en dat die rivier in jou ...verder kan stromen. En dan gaat Ezekiel... ...vier fasen door. Eerst gaat hij met zijn voeten in het water. Dat is heel eng. Want dan verlies je de structuren... ...en de wetten en de vastigheid... ...die je hebt in dit leven. En dan laat je als het ware de Heilige Geest... ...toe om de loop... ...van jouw leven te bepalen. De wandel van je leven. En dan komen de knieën. En een knie in het Hebreeuws is de berg... En die kun je buigen. En op het moment dat je je knie buigt, ontvang je de zegen van God. Dat kun je in uh, uh, Genesis 32 vinden. Op het moment dat Jacob geworsteld heeft bij een rivier de Jabok. En hij komt op zijn knieën te staan en hij smeekt: Ik laat u niet gaan voordat u mij gezegend hebt. Dan komt de zegen, Bracha. Bereg is knie en braga. Als dus het komt van de knie, dan vind je de zegen. In het buigen is zegen. En dan wordt Ezekiel uitgedaagd om met zijn heupen onder water te gaan. En de heup in het Hebreeuws gaat over de fundamenten van je leven. Dan, dan word je met je fundamenten van je leven... ...uitgedaagd om je mee te laten stromen door die rivier. En tenslotte, dan is de rivier zo groot... Dat de voeten loslaten. Dat hij er niet meer bij de grond kan. En zich volledig laat meestromen door Gods Geest. En dat is een beeld van geleidelijke overgave. God vraagt niet in één keer van jou om, om heel je leven over te geven. Maar dat gaat stapsgewijs. En daarin leer je de ene keer zus en de andere keer zo. En je gaat over een rivier. Je laat je door de rivier meenemen. Dat is heel natuurlijk. Als de rivier een bocht maakt, dan maak je ook een bocht. Ja, vanzelf. Dat gaat vanzelf. En dan wordt het niet verplicht. En dan kunnen Gods veranderingen ook niet verplicht zijn. Want de rivier die stroomt gewoon zo en jij laat je meestromen. En door de ervaring van het God zoeken, ja, word je steeds een beetje verder uitgedaagd om Hem te leren kennen en je over te geven aan Hem. En het andere beeld dat we bekeken hebben is het eten van tof in Isaiah 55. We hebben daarvoor gekeken naar de derde scheppingsdag. toen er twee keer over tof gesproken werd. Dat God twee keer zei. En het is goed wat hij zag. Het is tof. En dan verwijst hij naar de bomen en het groen. en al het leven dat opkomt uit de nieuwe aarde. en dat groeit. En dat is wat hij ook van ons wil: dat wij groeien, dat wij uh, groeien en bloeien. en tot wasdom komen. En dat gaat ook automatisch, dat gaat ook geleidelijk. Want roei begint heel klein en ja, je bent niet in één keer groot. Dus we hebben gekeken naar het woord van God, dat als zaad wordt gezaaid in je leven, als je onderweg bent met hem in die rivier, dan wordt Gods woord in je leven gezaaid. En dat komt op. Het zaad op zich kan soms vreemd zijn. Dat je denkt, nou is dat Gods woord? Daar kan ik niks mee. Maar je laat het toe in je hart. Ook al kun je er niks mee, omdat het Gods woord is. En dan kan het gaan groeien. Als je zegt ja, dat zaten kan ik niks mee, dus ik laat het staan, dan kan Gods woord ook niet groeien en tot wasdom komen. Dan kun je het ook niet oogsten. Maar als je Gods woord aanvaardt, het woord dat hij ons gegeven heeft en het plant in je hart, en je laat je door de rivier stromen. En dan zorgt God ervoor dat het water komt om te laten groeien. Dat er vocht bij komt, dat het wortel schiet. Dat er blaadjes uitkomen. En dat het gaat groeien. En dan komt de wasdom en uiteindelijk de oogst. En dat is de manier waarop God eigenlijk zegt, zo zal mijn woord in u geplant worden, in je hart gelegd worden. En dan zal het gaan groeien en bloeien. En dan kom je bij voorspoed. Dan gaan de heuvelen klappen en de bomen juichen. Dan kom je bij vrijheid, vreugde en blijdschap en voorspoed. Dan zal het je goed gaan. Vers 12 zegt dat. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cypress opkomen. Voor een distel zal een mit opkomen. En het zal ja bij zijn tot de naam. Tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. Dus het Evangelie is dat we Jezus' naam leren kennen. Vervolgens uitgedaagd worden om hem te volgen. Om hem ook, te, hemzelf ook te leren kennen. En om God te leren kennen is de weg tot de Vader. Ja, wij te leren kennen. Want zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Dus we kennen hem niet in één keer. Dan worden we uitgedaagd om geleidelijk met Hem op te trekken. Geleidelijk aan de ene kant ons aan Hem over te geven, en geleidelijk aan de andere kant om zijn woord in ons tot bloei te laten komen. Dat is het Messiaans Evangelie. Maar nu kreeg ik de vorige keer een vraag, een hele goede vraag. In het laatste vers staat, en het zal ja bij zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. En wat is dat teken nou? Ik zeg, dat is een goede vraag, daar gaan we de volgende keer wat mee doen. Dus we gaan zo kijken naar wat dat teken is. Maar voordat we daarheen gaan wil ik nog een tekst uit Matthäus 28 lezen. Daar zijn we vorige keer ook mee begonnen. Met deze kennis van het Messiaanse Evangelie in ons achterhoofd is het goed om daar nog eens even naar te kijken uh, of dat wel past. Het idee van, van het Evangelie, de essentie van het Evangelie is namelijk niet leer Jezus kennen, blijf je zonde en aanvaard nu hoe Jezus in elkaar steekt of de waarheid daarover. Krijg, nu, nu krijg je dan de dogmatiek, de leer die wij hebben en als je dat dan beleidt, dan is het goed. Nee, je leert Jezus naam kennen en dan krijg je de uitdaging om op te trekken. Om zoals Abraham uit zijn vaders huis op te trekken. Leg lega in het Hebreeuws. Trek uit jij. Want je zit in een gedachtenwereld die niks met Gods gedachte wereld te maken heeft. Dus je moet uittrekken. Als je Yeshua leert kennen, als je zijn naam leert kennen, dan trek je uit, dan krijg je de opdracht, ga! In plaats van beleid nu een of andere waarheid. Dat is ook wat Mozes krijgt als hij de stem hoort bij het doornbos. In uh, Exodus 3, vers 10, U kunt het opzoeken thuis. Ga! Om mijn volk uit te leiden uit slavernij. Het gaan en het laten lijden, dat is de essentie van het Messiaanse evangelie. Het evangelie is dus niet een boodschap, ah, kijk ik heb mijn lesje geleerd, ik heb die en die cursus gevolgd, dus ik weet nu wat het evangelie is en ik kan het nu uitdragen via een foldertje. Zo simpel is het niet. Het evangelie is ga, trek op. Met hem en laat je onderwijzen in zijn gedachtenwereld. Dat kun je niet in één keer overdragen. Zo werkt dat evangelie niet in de Bijbel. Dat is een geleidelijke overgave en een geleidelijk leren toepassen van een woord van God. Dat je aanvankelijk niet begrijpt. Maar doordat je het aanvaardt, kan het groeien in je hart. En komt het in je leven en word je er zelf een deel van. En dan leer je God kennen zoals hij is. Stapje bij beetje. En kom je voorspoed tegen. En vreugde en leven. En dan ben je een planting van hoop. Dat is waar ik heen wil vanmorgen. Een planting van hoop. Je bent geen doornstruik. Die prikkelt met een systeempje of met een regeltje of met een weet ik wat. Maar je bent een cipres. Een cipres is een sterke, grote, edele boom. Die prachtig is om te zien. Die langzaam... Heeft gegroeid. Die niet in één keer opkwam en iedereen prikkelde. Maar die langzaam tot groei is gekomen. Heel lang verborgen. En op een gegeven moment ziet iedereen... Wauw, wat een boom. En de myrte. De myrte is een kleinere plant. Die opkomt en in één keer zijn groene blaadjes laat zien. De hoop uitbeeldt, Uitdrukt. En dan staat er... Dit is een teken. Maar voordat we... Ja, ik zou wat uit Matthäus 28 lezen, moet ik het wel doen. Dat is op het moment, vlak voordat Jeshua opstijgt in hemel in Matthäus 28, vers 18. En Jeshua kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de zoon van David. Ga dan heen. Ga. Daar staat het. Ga heen. Onderwijs, al de volken. Hen doopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hé, hey, kunnen we daar ook even staan? hen doopend in die rivier? Zo is Ezekiel. Eerst je voeten, dan je knieën, je heupen. En tenslotte laat je je helemaal door die rivier meeslepen. Het gaat natuurlijk ook over een doop die daar het beginpunt van is. Een letterlijke doop. Maar hier zit ook die gedachte achter van de rivier van Tuin van Ede die er in ballingschap niet is. Maar die er in de geest wel is, ga heen, trek op en laat je dopen. En lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat is het zaadweer, het woord van God. Dat je in je hart laat planten en dat opkomt. Die twee beelden van de, van de rivier van de zegen en het eten van Tof. Daar staan ze. Nou dat is toch geweldig. Maar hoe ziet dat er dan uit? Als je dan een Yeshua hebt leren kennen en je bent met hem onderweg en je leert het een en ander en dus steeds meer in je leven dat je aan hem overgeeft, dan ben je een planting van hoop. Dan ben je geen doornstruik of geen distel, maar een planting van hoop. En dat wordt aangewezen en het zal Jawe zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist of uitgeroeid. Een planting van hoop. Zijn wij een planting van hoop? Zijn wij een teken van God? En het laatste wat er staat is die myrt. In het Hebreeuws die hadas. En nu is er dus een voorbeeld in de Bijbel van zo'n hadas. Van zo'n planting van hoop. En deze persoon die draagt ook de naam hadas. Wie is dat? Hadas. Hadassa. Koningin Esther. Koningin Esther heette van haar Hebreeuwse naam Mirte, Hadassah. En zij is een heel bijzonder voorbeeld van zo'n planting van hoop. Van zo'n Messiaans evangelist, so to speak. Want wat gebeurt er? Zij is in ballingschap, dit is, dat is uh, niet zo heel veel later nadat deze profetieën zijn uitgesproken. Dan hebben we een terugkeer gehad van Ezra en van Hemia enzovoort. En zij zit daar nog in ballingschap in Susan. En daar is nog een Joodse gemeenschap die nog steeds daar is en verblijft en afhankelijk is van het evangelie van Isaiah, als het ware. En ze zijn onderwezen in de Torah door Ezra, want voordat hij naar Jeruzalem ging, had hij daar ook al wat uh, laten achtergelaten. En Hadassah komt uit zo'n Joods gezinnetje en die woont in ballingschap. En die is dus afhankelijk van al die structuren van slavernij viel in de Persische tijd wel mee. Wat je daarbij aan beeld hebt, maar het is toch ballingschap. En ja, op een gegeven moment als de koning wat uitvaart, ja dan is dat wel een wet. Dan moet je je aan geven en dan krijgt Hadassah de gelegenheid om in het paleis te komen. Je kent het verhaal natuurlijk. Maar wat zegt Mordechai dan? Mordechai zegt... Je moet niet vertellen dat je een jood bent. Ja, maar nu heb ik de gelegenheid. Ik neem een foldertje zo vast mee en dan kan ik het uitdelen. Nee, zeg zegt, maar dat ga je niet doen. Verberg het een beetje. De Torah is als het goed is in je hart. En het woord van Yahweh is in je hart. En dat komt wel op op zijn tijd. Als jij je door de rivier mee laat stromen, mee laat gaan, dan geeft God de gelegenheid. En dan kom jij in, in, in paleizen, in, in, op plekken waar je van tevoren niet gedacht had dat je daar ooit zou komen. En je verbergt jezelf een beetje. Ik ben Esther. Oh, Esther is een... Oh, die, die, die, Oké, okay. jij kan wel uh, voor koningin doorgaan. Jij uh, dient de goden van het land. Esther is daar. Je bent een uh, de, volledig heiden. Nee, je bent volkomen welkom. Maar ze had niet gezegd dat ze ook joods was. Ze liet zich meenemen door de stroom. Ook al ging het naar een plek waarvan je dacht, nou nah, dat kan nooit van God wezen. En ze droeg een naam, dat kon ook nooit van God wezen. En ze was daar. Tot op het moment dat God haar uitdaagde. Nu moet je laten zien wie je bent. Nu is het moment gekomen. Het kon haar het leven kosten. Maar ja, als je in de rivier bent, op een gegeven moment raken die voeten los... Dan geef je je over. Dan zeg je, kom ik om? Dan kom ik om. Ik heb nog twee voorbeelden. Eén uit de Torah en één uit de Evangelie, uit het Nieuwe Testament. En laten we eerst die, uh, het Nieuwe Testament doen. Handelingen 10. Het Nieuwe Testament heb ik eerst ook aan de barmhartige Samaritaan gedacht. Dat is natuurlijk ook een mooi voorbeeld. Maar toen ik het verhaal van Cornelius, de hoofdman, nog een keer las, toen dacht ik, ja, dit is hem. Dit is een Messiaans evangelist. En er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over honderd, van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Die twee dingen. Een vrouwman die met zijn huis God vreesde. Hoe zag dat er dan uit? Nou, hij gaf liefde aan van het volk en hij bad tot God. En daar begint het precies mee. Een Messiaanse evangelist, die herken je doordat hij uit liefde leeft. Doordat hij over straat loopt en hij ziet iemand lijden. En hij geeft hem. Hij ledigt zijn hart bij hem. Hij ledigt zijn portemonnee, zo weet ik veel wat. Hij ledigt De nood. De liefde gaven aan het volk. Je bent een onderdeel van de schepping. En je komt op een plek waar je ziet... ik kan dit en dat betekenen. En daarin ervaar je de roep van God. En dat doe je. Je ledigt jezelf. Dat is wat Jezua deed. Hij ledigt zichzelf totdat hij zijn leven gaf. Je ledigt jezelf voor een ander. En dan... en hij bad voortdurend tot God. Hij zag in een visioen duidelijk... Ongeveer op het negende uur van de dag dat er een engel van God bij hem binnenkwam die tegen hem zei Cornelius. En hij hield de ogen op, hem gericht en hij werd zeer bang en hij zei wat is er heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. De engel draait het om. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou, je kunt wel je liefde gaven geven en je kunt je inzetten voor de mens, als een humanist, als een mensenrechtenactivist of weet ik veel wat. Maar als dat alles is, dan kan het niet opstijgen naar God. Jouw leven moet ook een gebed zijn naar God. Jouw leven moet ook gericht zijn op Sion, op de tempel, op het huis van God. De afgesproken ontmoetingen, zodat je God ontmoet in de dagelijkse omgang. Want als dat er niet is, dan kunnen die liefdegaven, dat wat jouw geloof praktisch inhoudt op aarde, kan dat ook niet opstijgen naar God. En dat is ook mooi en dan is het ook allemaal goed, maar jouw leven moet dus beide hebben. Ja, wat Yeshua natuurlijk zei, uh, wat, de, wat de Torah is in de kern. Het Gods liefhebben met alles wat in je is en je naaste als jezelf. Dus Cornelius in de rivier van Gods stroom als het ware... Die laat zich leiden door wat hij ziet en hij ledigt zijn hart. Wat hij kan doen voor zijn naaste, dat doet hij. En zijn hart is gericht op God, op het kennen van God. Ik vond dat een mooi voorbeeld, omdat Cornelius is een heiden, die hoorde er helemaal nog niet bij. En die wandelde, als het ware, als een Messiaanse evangelist. Want dat was zijn hart, hij deed het en hij bad. Zijn leven was ten dienste van God en van zijn medemens. En dan zegt het, de, de apostelen die worden daarmee geconfronteerd, die zien die Cornelius en die denken, ja nee dat kan niet, dat is een Romein, dat past niet. Maar God laat door een visioen en weet ik wat allemaal weten, dat is een planting van hoop. Dat is een teken, een teken van mij, dat niet uitgegroeid zal worden. Een teken dat niet uitgewist zal worden. En hij wordt een deel van Gods volk. En hij is een deel van het verbond. Omdat hij dat is in Gods ogen. En als we dat dan niet snappen, dan snappen we het niet. Maar Cornelius was Israël. Cornelius was Gods volk. En dan een voorbeeld uit de Torah. Uit Genesis 39. Ligt er misschien wel wat dik bovenop, maar dat geeft niet. Een voorbeeld van een messiaans evangelist. Jozef. Ja, over Messiaans gesproken, hè. Jozef was het Messiaanse voorbeeld uit de Torah, wiens leven eigenlijk gebruikt is als een profetisch beeld wat Yeshua vervulde en vervullen zal. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potiphar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van de Ismailieten die hem daarheen gebracht hadden. Daar gaat de rivier. Jozef had geen keus. Hij moest zich mee laten stromen. In alles wat hij had. En Yahweh was met Jozef. Zodat hij een voorspoedig man was. De voorspoed. De zegen. De mensen om hem heen die merkten. Wauw. Daar voelen we ons goed bij. Die draagt een zegen met zich mee. Staat er ook. En hij bleef in het huis van zijn heer de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat Yahweh met hem was. En dat Yahweh alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, hoe is dat nou mogelijk? Die man die had nog nooit van Jan Die Wist hij veel dat er een God was van Hebreeën? Dat was nog niet doorgedrongen echt in Egypte. Ja, ze dienden God wel, maar de naam. Hij kende de God niet bij naam, maar hij herkende God in Jozef. Hij herkende hem, omdat Jozef een planting van hoop was. Jozef die was in slavernij meegenomen en die was daar en die had alle reden om, in, om te gaan nukken. Om te gaan zeggen, ja jongens, ik ben verkocht als slaaf op de markt. Kom op, ik, ik zal mijn taak wel volbrengen. Maar dat deed hij niet. Jozef stond mijn rechte schouders. En Jozef deed wat hem opgedragen werd, uit liefde. Hij had zijn heer lief, hij dacht, ik ben geroepen hier op deze plaats. Ik ben hier gebracht doordat de rivier van God mij hierheen leidde. En ik ben geroepen om deze man te dienen. Het is een heide. Ja, dat maakt niet uit. Het is een schepsel van de levende God. Hij kent God niet. Ja, dat maakt niet uit. Je hebt geen eens foldertjes. Nee, ik heb geen foldertjes. En Foldertjes zijn goed hoor, ik wil dat niet afkeuren, maar... Als je een foldertje uitdraagt, dan moet je daarbij nadenken. Je moet niet zomaar foldertjes gaan geven zoals we uitgeleerd worden in de marketing. De reclame maken en uitdelen waar het maar kan... Nee, als je iemand kent en je voelt dat iemand interesse heeft in het een of het ander, dan geef je hem een dat daarbij past. Kijk, dit heb ik en bla bla bla, dat is heel leuk. Dan doe je het vanuit de kennis, vanuit de relatie en dan dien je de anderen mee. Omdat je weet dat het welkom is. En Jozef wist één ding. Het is welkom als ik hier kom om te dienen en te werken. Hij deed het. Dat was welkom. En Potiphar die is versteld. Zulke slaaf had hij nog nooit gehad. Maar die ging niet naar de koopman, heb je er nog meer? Want hij wist, nee, dit is uniek. Dit is uniek. Deze man kent God. Hij zei niks. Hij deed maar gewoon met liefde, wat hij geroepen was. En hij was voorspoedig. En hij had lief, dat is een Messiaans even gelist. Je ziet hem niet, maar je ziet hem heel goed. Esther, je ziet er niet, maar op het moment dat ze weet, dat ze weet, dat ze zichzelf moet laten zien, dan zie je er. En iedereen is dat versteld. En wetten van de koning worden veranderd. En de hele situatie in het hele rijk wordt omgekeerd. En Jozef, je ziet hem niet, het is een slaaf. Een voetveeg. Een, een, een, een niks nut. Je, verkoopt, je kunt hem een kopen op de markt. Maar hij doet zijn werk met liefde. Hij is een onderdeel van Gods schepping en hij draagt de liefde van God uit. En dat is zichtbaar als niks anders. Dat is een teken dat niet zal worden uitgewist. En dat voorspoed met zich meedraagt. Zegen en vreugde. Je bent een planting van hoop. Als je met hem optrekt, als je gaat... En je niet door allerlei waarheden laat meeslepen. Maar gewoon er bent. Gewoon een levende navolgeling van Christus. Leven. En groeien. En je prikkelt niet. Je bent geen doornstruik. Je bent geen distel. Je bent niet bezig om een wetje op te leggen. Je hebt iets voor God geleerd. Oh ja, dat vind ik mooi. Nu ga ik dat pakken. En dan ga ik dat uitleggen. En dat is de wet. En zo moet je leren. En dan hoor je erbij. Dan word je al heel gauw een distel of een doornstruik. En de seculiere markt in Nederland zit vol met mensen die daar wars van is. Heel veel mensen zijn thuis en, en als je met ze op, op geloof, over geloof praat of over de kerk, ja nee, ik heb dit en dat meegemaakt. Die zijn behoorlijk geprikkeld. En wij worden uitgedaagd om niet te prikkelen, maar om een mirte te zijn. Dwars door, alle, door, alles heen. door alles heen. Als iemand zegt, ja maar ik, jullie God, jullie dit en jullie dat, geeft niet. Ik ben een schepsel van de leven van God. Ik hou van je. Ik hou van je en ik ledig mijn hart voor jou. Ik ben bereid voor jou door het vuur te gaan. Voor jou door het vuur te gaan. Ook al is het een heide die God niet kent. Dat ontwapent. Dat breekt iets. En iemand kan zomaar ineens God zien. Omdat jij een planting van hoop bent. Een Messiaans evangelist. Als ik het zo vrij mag zijn om dat zo even te noemen. Maar dan kader je het al hè. Dan maak je er alweer een label van. Een planting van hoop. Amen.